Daniel Hageman met het NOS Journaal. Bij de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem is de politie in botsing gekomen... met tientallen Palestijnse jongeren. Daarbij zijn agenten de moskee binnengedrongen. Het komt zelden voor dat de politie de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg binnengaat. Het is een van de heiligste plaatsen voor moslims. Relschoppers hadden vanuit de moskee de politie bekogeld... met onder meer stenen en vuurwerk. Volgens een Israëlische politiewoordvoerder is een aantal agenten gewond geraakt... Over gewonde jongeren of arrestaties is niets bekendgemaakt. De leider van de Houthis in Jemen ziet geen heil in de wapenstilstand die gisteren werd aangekondigd door de Saoedische coalitie. Volgens hem gaat de strijd door. In het voorstel van de Saoediërs gaat komende nacht een bestand in van vijf dagen, bedoeld om de leveranties van hulpgoederen mogelijk te maken. Maar de Houthi-leider denkt dat een wapenstilstand alleen gunstig is voor groeperingen als IS en Al-Qaeda. De Houthis beschuldigen de Saoediërs ervan dat die met de extremisten samenspannen. In Beieren hebben twee Duitsers een sprong van de springtoren in een leeg zwembad met de dood moeten bekopen. Een wandelaar vond de twee vanochtend. De politie van de plaats Kolmbach zegt dat de twee mannen vermoedelijk vannacht het openluchtzwembad zijn binnengegaan. Omdat het zwembad en de springtoren in slechte staat zijn, zijn die de hele zomer al gesloten. Formule 1-coureur Max Verstappen heeft bij de Grand Prix van Hongarije zijn beste prestatie van het seizoen geleverd. Hij werd vierde en pakte daarmee twaalf punten. De wedstrijd werd gewonnen door Sebastian Vettel. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied het land in. Op komende nacht en morgen overdag blijft het wisselvallig met geregeld buien, soms onweer en aan zee een krachtige zuidwestenwind. Het wordt morgen een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.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 Forget the psycho sex-free I hope you made it someday I did next Sunday I saw her in the park, pocket I Thought That's a bit fine She said, welcome to the club, man This is Bobman yeah. Six foot ten, he is my husband Just married She wanted to see me carried away On a stretcher, Barely hired Telling you all He was pretty tall He alone could fill a freaky place Like Albert Hall No kisses, It is dead Start messing around with a girl who starts undressing when you're know, for a minute. Cause you never know what's in it. Cause she's wicked, you must call but you sure won't win no place. I'll bet I really want what this is the day. Oh, I Jesus care. Christ. So you got you to remember this it's only fair I die. Yum, yum, give me some. Yum, yeah, uh, yum, yeah, uh, give, uh, uh, give me some. So what you gonna do, what you gonna do? Yum, yum, give me some. Yeah, give me some is in the God damn, goddamn. And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 looking Je van joh. De zonnigste lijst van het jaar komt steeds dichterbij. Wat zijn jouw favoriete zomerhits? Ga naar zomerge50.nl en geef jouw stem door voor de zomerse 50 van 2015.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 Je t'aime, je te verliezen. Ik mais j'ai vu des yeux, tu plus la zien. J'ai cligné je niet meer zien. je niet je t'aime je sais pas si je t'aime Est-ce que tu je je sais pas si je t'aime je sais pas si je Pas si je t'aime Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia delícia, niet me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado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 What's right to 9... Ik wil het best Pois o samba is dan O jeugd, o jeugd, o jeugd, o jeugd, samba? jeugd, o jeugd, o jeugd, o You get a pass